4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Tweede Kamer wil onmiddellijk af van de langstudeerboete voor studenten. De boete van 3000 euro gaat op 1 september in. En geldt voor studenten die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen in hun bachelor- of masterstudie. Maar inmiddels is een Kamermeerderheid tegen. Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren met die langstudeerboete. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Dat is nog heel onduidelijk. Die maatregel moet 400 miljoen euro opleveren. En dat is het probleem, want staatssecretaris Zelstra die verantwoordelijk is voor het beleid, die zal zeggen van ja, beste Tweede Kamer, u kan dat wel willen. De VVD wil dat trouwens zelf ook, dus Zelstra wil zelf ook van die boete af. Maar hoe doen we dat dan met die 400 miljoen? Die is niet opgelost. En zolang die 400 miljoen niet is opgelost, ja, blijft die maatregel nodig. In Frankrijk is vannacht een bus met 66 Nederlanders gestrand... nadat er brand was uitgebroken. Niemand raakte gewond. Nederlanders waren op weg naar huis toen de buschauffeur... tussen Valence en Lyon signalen kreeg van andere weggebruikers... dat er iets mis was. De chauffeur zette de bus aan de kant en zag dat er rook uit de motor kwam... en evacueerde vervolgens de passagiers. De bus is uitgebrand. Inmiddels zijn de toeristen in een nieuwe bus onderweg naar Nederland. Bij het Indiëmonument in Den Haag is de capitulatie van Japan in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Met voordrachten, muziek en een kranslegging werd stilgestaan... bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Er waren veel mensen bij de herdenking aanwezig. Zangeres Frederik Spicht hield een voordracht over haar moeder... die in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië zat. De NS past over een uur de dienstregeling in de Randstad aan vanwege het verwachte onweer. Vanaf vijf uur rijden er op een aantal trajecten minder treinen... Met de maatregel wil de NS voorkomen dat het treinverkeer vastloopt als door bliksem en windstoten elektrische installaties beschadigd raken of bomen op de bovenleiding vallen. De Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal gaat de dreigende overbevolking van olifanten aanpakken met een prikpil. Vrouwtjes-olifanten krijgen elk jaar een injectie, waardoor ze niet meer zwanger kunnen worden. Anders dan veel andere Afrikaanse landen kampt Zuid-Afrika met een overschot aan olifanten. Ze leven in afgeschermde reservaten die helemaal kaalgevreten worden. De olifanten kunnen niet naar andere gebieden trekken. Volgens de autoriteiten werkt de prikpil beter dan afschieten of verhuizen. Dan het weer. Vanavond, dus onweersbuien vanuit het zuidwesten. En hierbij is er kans op zware windstoten en hagel. Vannacht trekken de buien dan naar het noordoosten weg. Morgen en de dagen daarna is het zonnig zomerweer. Met temperaturen die morgen uitkomen rond 24 graden. En het weekend oplopen tot tropische waarden van 30 graden. ANB Verkeersinformatie. Er staan een paar meest korte files, vooral bij Rotterdam nu op de A13 vanuit Den Haag. Bij Delft-Zuid 3 kilometer, verderop voor knooppunt Knaapolderplein Polderplein 3. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer, verderop bij knooppunt Vaanplein 5. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 3 en de A27 naar Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer.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 En Ger Jochens. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u hier op Radio 1 tot half 5. Tijd nu voor ons buitenlandpanel. Vandaag met Bertus Hendricks. Hartelijk welkom. Midden-Oosten deskundige verbonden aan het instituut Klingendaal. En Frans Verhagen hij is journalist, publicist en Amerika kenner bij Uitstek. Hartelijk Hallo. welkom. En laten we beginnen met Syrië. Eerst even over de opvolger uh, Bertus, van Kofi Annan. Annan heeft daar bemiddeld, geprobeerd te bemiddelen, ja. heeft, heeft het opgegeven eigenlijk, de handdoek in de ring gegooid. En deze moeilijke taak is nu aan een Algerijn, een, een topdiplomaat, Laktar Brahimi, als ik het goed uitspreek. Lagdar. Lachdar. Al oh, tenminste, als, het strijde, als, als, als de partijen allemaal ermee ja, instemmen ja. dat hij dat gaat doen. Wat ken jij hem? Wat is het voor man? Ja, nou, ik heb hem ook wel eens ontmoet op een conferenties. Een hele aardige man. Hij is een uh, oud-minister van Buitenlandse Zaken, onder andere van Algerije, zoals je al zei. En uh, hij heeft vele andere functies bekleed, ook in de, uh, in de VN. Het is eigenlijk iemand van hetzelfde profiel als uh, Kofi Annan. Mm -hmm. En. Uh, er, ja, wordt dus, zal, er wordt dus niks, dat hoor ik je nu al zeggen. Ja, ja nee, ik, denk ook, ik, ik denk dat deze missie uh, achterhaald is. Kijk, inmiddels heeft de situatie op het terrein, de gewapende strijd... Uh, de, het initiatief overgenomen, zou je kunnen zeggen. Uh, de Russen die nu blij zijn hè, dat uh, Lachder Brahimi uh, dan Annan uh, Kof gaat opvolgen die hebben er zelf alles aan gedaan om te zorgen dat uh, Kofi Annan mislukte... door geen druk uit te oefenen op, op, op het uh, Assad-regime. Ik zie dat nu ook niet gebeuren. En, ja, ik denk dat dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen zullen hebben... omdat het niet zozeer aan de persoonlijkheid van Kofi Annan lag. Ik bedoel, die man heeft ook een enorme ervaring, groot prestige. Dat geldt voor Lachda Brahimi ook. Die heeft in, in, in Afghanistan voor de VN, uh, in, in Irak... Hij heeft ontzettend veel missies uh, op zijn naam staan... Uh, maar ja, de, de situatie zoals die zich in Syrië ontwikkelt... Uh, die is zodanig dat het uh, niveau van de diplomatieke uh, bemiddeling... Hè, die, want dat oude uh, kokof uh, missie was ook nog ervoor te zorgen... dat er een soort overgangsregering ja. kwam. En daar zouden dan ook uh, uh, delen van het regime in moeten zitten. Het moest allemaal heel geleidelijk. Helemaal zin, geleidelijk ja. en dan... Nou ja, maar die geleidelijkheid die is steeds meer achterhaald. Hm. Uh, omdat uh, het regime geen krimp heeft gegeven. De Russen ook niet uh, hun invloed hebben aangewend. Even inmiddels de Chinezen. Dus ja, ik denk dat je kunt voorspellen hoe dit met uh, Lagda Brahimi afloopt. Uh, ja. Dus eigenlijk wordt het nu tijd voor de ouderwetse 19e eeuwse diplomatie. Nou ja, uh, <laughs> dat, daar komen we steeds dichterbij. Daar komen we steeds dichterbij. Maar uh, dat is ook niet uh, eenvoudig. En dat verklaart ook waarom... Uh, de Verenigde Staten... en uh, ook de Europese landen... nu toe allemaal zeggen... wij zijn voor uh, heel veel humanitaire hulp. Mm -hmm. Eventueel verbindingsapparatuur. Maar vooral geen militaire ja. hulp. Nou, maar toch, achter de schermen gebeurt er natuurlijk toch het nodige. Dat wil ik net zeggen, Frans. Uh, uh, de, als we dan Amerika... betrekken we er nu meteen even bij. Er gaan stemmen op, toch wel en dan voornamelijk binnen Republikeinse kringen... om wel iets meer te doen dan, dan, dan alleen dit. Het instellen van een no fly zone ja, of dat, dat is kan maar, of niet. Is maar, maar één stem. En het is de Eén... stem die altijd overal wil ingrijpen. En dat is John McCain. Nou, het is heeft... echt maar één ja, mens je... in Amerika die dit roept. Nou, maar één senator. Ja. Hij heeft een vriendje, die heet Joe Lieberman. Dat is een Democraat. Die roept dat ook. Mm -hmm. uh, McCain heeft de verkiezing verloren. Lieber gaat met, gaat met pensioen. Niemand trekt zich daar eigenlijk wat van aan. Want niemand is geïnteresseerd om opnieuw... Nogmaals, in een oorlog, een landoorlog in het Midden-Oosten verzeil te raken. Hm. Uh, no fly zone. Op dit moment is het ook niet erg relevant, want de gevechten gebeuren op de grond. Amerika wil er niet op die manier bij betrokken worden. Nee. En de interventionisten, à la McCain, dat is een stem in de woestijn. Hmm. Maar die No-Fly-zone zou er ook voor zijn om die vluchtelingen... om die een safe uh, doorgang te geven naar Turkije. En, maar als je een No-Fly-zone instelt, dan moet je het afdwingen. En dan moet je dus ook af en toe ja, een Syrische ja. mig uit de lucht uh, schieten. En ja. dan, heb je, dan heb je dus oorlog, toch? Ja, precies. Daar heeft Amerika geen trek in. Nee. Dat heb je, heb je in, in Libië natuurlijk ook gezien dat ze liever het overlieten in dat geval aan de Europeanen. Uh, leading from behind werd dat genoemd. Obama vond dat heel vervelend. Ja. Maar eigenlijk is dat een hele verstandige strategie. Mm -hmm. Het is niet in hun achtertuin. De Amerikaanse directe belangen... Nou, daar valt over te twisten of dat nou... Ja. Wat ze überhaupt kunnen doen is de vraag. Dus leading from behind en kijken hoe het afloopt... en waar je wat kunt doen. Maar hoe moet je dan lezen het volgende? Uh, uh, het is gewoon bekend dat de special forces van de Amerikanen... dat zijn uh, zeer zwaar getrainde, zwaar bewapende, speciale troepen... die heel veel die zijn achter de schermen daar bezig. Dat kan uit de hand lopen, dat kan ook tot een oorlog leiden. Hillary Clinton, die is er op bezoek geweest, die zegt... nee, geen, uh, geen, geen hulp die tot doden lijkt, maar wel pleiten voor nachtkijkers... en voor allemaal dat soort spullen die gewoon ervoor zorgen... dat je beter kan schieten en meer doden kan maken. Ook dat kan uit de hand lopen. Dat is toch ja, hypocriet gelul... want dat meer... kan toch ook tot, tot een oorlog leiden? Ten eerste weet je meer dan ik, want die achter nee. de schermen mariniers... die daar bezig zouden zijn... Nou, mariniers? Nee, nog veel, nog veel meer. Nou ja, goed. Dat uh, wat Amerikanen... lees je toch overal? G geloof je er niks van? Ik, nee, het lijkt me niet, niet zozeer dat de Amerikanen daar nou echt in geïnteresseerd zijn... om is, daar aan de grond mensen als je, in te zetten. Als je dit hoort, dan kan je dus zeggen... nou, van Amerika hoef je in elk geval op het gebied van het daadwerkelijke oorlogshandelingen... Of, of, of, hè, dan hoef je niet echt een interventie te verwachten. Jij zei net wel, met die diplomatie gaan we het niet redden. Er lijkt niet echt een tussenweg. Wat, van wie... Moet, moeten, moeten de opstandelingen in dit geval in Syrië het dan gaan hebben? Nou, vooral van zichzelf. Maar ze krijgen natuurlijk toch steun. Precies. Van, van uh, Saudi-Arabië, van Qatar, die leveren de wapens. Ja. En uh, Turkije maakt het mogelijk. Dus en, uh, vandaag uh, was er zelfs sprake van een soort zenuwcentrum wat ingericht zou zijn in, uh, in, bij de basis in Shirlik, bij Adana... En uh, de Turken zijn uh, achter, dus niet alleen achter zijn... maar ook gewoon uh, in het openbaar heel druk bezig... om uh, die, uh, die strijdende partijen... Uh, en dan met name de strijdende partijen waar zij vertrouwen in hebben... Maar dat is natuurlijk ook nog eens het punt. Ja, de, kijk, en de Amerikanen doen natuurlijk ook dingen. Want ja, het weten... is natuurlijk ook in, in Turkije bezig, de Amerikanen. Ja, ja, dat zijn ja, goede bondgenoten. Ja. En, maar wat doen uh, dan? Iedereen weet dat uh, het post-Assad-tijdperk zit eraan te komen. Hmm. En wie zullen daar mede bepalend zijn? Dat zijn degenen die de, de, de overwinnaars hebben geholpen om die overwinning te bereiken. Hm. Dus. Er worden natuurlijk uh, steunoperaties verleend... maar uh, voordat je de, uh, de stap zet van een echte militaire interventie... zoals je dat krijgt met uh, no-fly zones en dan no-drive zones... en dan mm -hmm. no-killing zones, uh, mm -hmm. die allemaal in elkaar ja. verlengde liggen... Maar het is toch en... een merkwaardige balans dan? Want Frans Vagen zegt, ze hebben... en daar zit ook een enorme logica achter natuurlijk... totaal geen zin om weer in een oorlog verzeild te raken... die eindeloos gaat duren en eindeloos veel geld gaat kosten. Maar aan de andere kant willen ze wel betrokken zijn bij een nieuw regime en daar een wit voetje gehaald hebben. Dus je doen van alles achter de schermen, hoor ik jullie beiden zeggen in Turkije. Ja. Maar wat doen ze dan? Nou ja, het militairs toch ook trainen. Training, maar ook veel ja. uh, intelligence. Die nachtkijkers ja, ja. via saudi willen inleveren, dat soort dat ja. soort dingen, ja. dat kun je via een omweg wel doen. Ja. En je ja. kunt natuurlijk ook via je satelliet uh, spy uh, spionageactiviteiten kun je ook allerlei belangrijke informatie geven over tankformaties van het regime ja. die zich begeven. Dat soort dingen wordt allemaal gedaan. Mm -hmm. Maar en natuurlijk, er is een verschil tussen uh, een, een, een, een landoorlog beginnen wat zeker al in verkiezingsjaar helemaal niet aan de orde is. Nou, dat hoef ik uh, niemand te vertellen. En zeker Frans niet. Uh, maar uh, je kunt daar nog een heleboel dingen doen. En je ziet toch ook dat de druk om wel wat te doen die bouwt zich gelangstamend op. Ik, ik vind toevallig to, to, net... Uh, vandaag in Le Monde, of eigenlijk gisteren in Le Monde... er stond een heel groot artikel van Bernard-Henri Lévy... Mm -hmm. die heel uh, uh, actief is geweest om uh, in Libië... de Fransen en, uh, en, en, en de Engelsen uh, te bewegen... met name dan Sarkozy. Natuurlijk heeft hij dat niet in zijn eentje bewerkt... Zeg maar als zo'n man vandaag ja. met een, uh, een stevige uh, taal in uh, Le Monde... een dergelijke activiteit bedrijft... Bedrijf, een, een uh, argument uh, hanteert... Dan weet je dat de druk van de publieke opinie ja. eh, toeneemt. En er kan natuurlijk een situatie ontstaan zoals in Kosovo. Dat de hele Europese publieke opinie zegt: ja, maar deze slachting, daar moet iets aan gebeuren en als een grotere slank. Zonder dat ze goed in de gaten hebben, want dat is natuurlijk ook een punt, dat was het ook een beetje bij Libië wie ze daarmee steunen, want de verschillende strijdende partijen in Syrië... behalve het regime van Assad, wat vrij helder is... er zijn natuurlijk allerlei facties en fracties. Ja. Mensen zijn ook bang voor uh, uh, uh, jihadisten die zich aansluiten in de strijd... en dat ze die op, o, de, op die manier een beetje van gezien hebben... in het de verkeerde helden. groep... Uh, ja, maar dus het, het zelfs als, als je dat beeld niet duidelijk hebt om wie je echt steunt... zou het zover kunnen komen dat ze zeggen, nempoort wie... als, als we op die manier Assad maar wegkrijgen. Nou, Die onduidelijkheid is de reden waarom het nu buitengewoon terughoudend is... Om zich eh, uit te spreken voor een, een dergelijke actie. Um, waarbij dan natuurlijk de, de Al-Qaeda-achtige figuren, de jihadisten, de grootste publiciteit krijgen. En die, de, die zijn er ook wel, dat soort elementen. Maar um, dat is toch maar een zeer gering uh, uh, clubje. Want uh, uh, dat zijn uh, alle andere facties die zitten niet te wachten. Op dit soort figuren. Dat heb je ook in Irak gezien. Toen, uh, eenmaal, uh, die werden gebruikt als handlangers omdat het uitkwam tegen de Amerikanen ja. en, uh, en, en, en, en al hun bondgenoten uh, daar. Maar eh, toen eenmaal die, die, die stammen in die Arabische, eh, Soenitische streken in Irak... Eh, zeiden, ja, maar jongens, die wilden daar een, een emiraat, een islamitisch emiraat. Toen was het snel afgelopen. En dat heeft ontzettend geholpen om elkaar daar uit, uit Irak... Eh, een, een, toen een flinke slag toe te brengen. Dat zal ook in Syrië gebeuren. Ze zullen nu misschien af en toe hand- en spanddiensten verrichten. Maar dat is niet de grootste bedreiging. De grootste bedreiging is dat er dus... Eh, er zijn ook wat Libiërs eh, die, die, die zijn gekomen. Eh, en ook Jemen niet. Te, want het wordt nu een beetje na, een, een En het leuke is uh, nog en, dat Iran uh, de grote steunpilaar van Assad ja, is. Ja, dus er ja. zitten veel meer complicaties aan ja, dan je. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus het, het, wat er nu gebeurt is dat. Uh, wat je eigenlijk in Libanon gezien hebt tijdens de Libanese burgeroorlog. En, en dat scenario om geen steeds meer dichterbij te komen. dat het land een soort. Uh, toneel wordt waar uh, de rest van de regio zijn oorlogen uitvecht. En dat gaat natuurlijk in eerste instantie tussen uh, Saudi-Arabië uh, en zijn Amerikaanse bondgenoten, en Qatar ook aan die kant, en Iran en Hezbollah en het regime van Assad. En dat, dat, uh, dat, dat, dat zal zich steeds verder, denk ik, uh, ontvouwen. Maar over uh, de, de gevaar van uh, uh, uh, jihadisten, mm -mm. het is er. Je moet het niet uh, bagatelliseren, maar je moet het ook niet overdrijven. Okay. Laten we het even hebben, uh, ook over Egypte. We zitten nu toch in het Midden-Oosten. Uh, schets even kort hoe bijzonder het toch is wat er gebeurd is de afgelopen dagen, Bert. Dus het feit dat de uh, uh, militairen eigenlijk, min of meer, ongelooflijk de pin op de neus hebben gekregen. En ik wil niet zeggen een, een langzame aftocht gaan blazen, maar daar lijkt het toch een beetje op. Zonder dat er al te veel gedonder in de glazen is. Nee, nee nou, het is ongetwijfeld ook goed voorbereid. Maar ik moet zeggen, voor mij kwam het ook als... Uh, een, een donderslag bij heldere hemel. Uh, bij de Olympische hemel. Want ik, ik was ook heel verbaasd. Ik, ik uh, hoorde het voor het eerst op het NOS -journaal. En het was eigenlijk een kort bericht. Ik denk, ik denk wauw, hé, hey, waarom is dit zo'n ontzettend kort bericht? Want dit is echt van enorm uh, belang... Maar het is een kwestie van... Uh, natuurlijk heeft Morsi vanaf het begin geweest... De president. Geweest, de president, gekozen de, president. Ja, de ja. gekozen president, dat is heel belangrijk. Zeker. Die heeft de enige legitimiteit die er is, die van het volk. En uh, dat voor het eerst sinds de faraos ongeveer... Hè, dat er een gekozen president is. Uh, en uh, die zat natuurlijk in een situatie... Uh, waarbij hij wel uh, de verantwoordelijkheid had... maar niet hm. de macht. En het was vanaf het begin af aan duidelijk... dat er een soort touwtrekpartij was. En... Uh, er zijn twee factoren die volgens mij hier een rol hebben gespeeld. De directe tactische, namelijk de, het leger heeft er een absoluut uh, rommeltje van gemaakt. En die, die aanval op uh, die Egyptische soldaten in de Sinuwe... waarbij 19 soldaten werd, of 16 werden gedood. Dat was natuurlijk uh, een testimonium pauperatus van de Eerste Orde. En dat gaf hem de gelegenheid. Dit was maar was dat best... ook niet voor hem een excuus waar hij naar op zoek was? Op, op, op, op zat te wachten? Nou ja, zeker. Maar kijk, hij heeft niet verwacht dat het zo op een, een presenteerblaadje zou worden nee, aangeboden. Nee. En verder uh, is het ook duidelijk dat de, uh, de, dat heb ik ook meteen met, als eerste reactie toen gezegd, er zijn, dat leger is geen monolithisch blok. Dat weet hij natuurlijk ook als president. Ja. En uh, er zijn allerlei uh, jongere officieren, jongere garde. En dan heb je het niet, niet over heel jongen, maar zelfs die tweede garnituur, uh, of uh, niet garnituur, maar in ieder geval de tweede generatie, mm -hmm. die zit in de, de vijftigers tegen de dus de 60 ja, ja. ver en de 70 die zijn ja. ook ontevreden. Want één of twee dagen daarna uh, dook een bericht op met één zinnetje... dat er overleg geweest was door de broederschap, de partij van de ja. president... met de militaire raad dat trouwens een deal gemaakt. Nou ja, dat is nou ja wil niet, nee. Of dat of per se zo'n deal is, dat is nog de vraag. Uh, maar... Uh, ook bij, meteen bij de eerste keer is al gezegd... Van, dat uh, een van die leden van de, de, de, Supreme, de openste militaire raad... die heeft dus gezegd dat het was in overleg gebeurd. Mm -hmm. ja. Maar, je, kijk, daar kan voor een deel het ook een diplomatieke formule. Maar als je dus weet, ik ga dit doen... Mm -hmm. je hebt gezorgd dat je rugdekking krijgt... en ik ben een overtuigd, en daar zal Frans misschien iets over zeggen... dat de Amerikanen, nou. vanaf erin gekend ja. zijn... vanaf het begin af aan uh, ermee hebben ingestemd... Mm -hmm. uh, want die hebben inmiddels besloten dat je heel goed zaak kunt doen met de moslimbroeder. En dat je dus niet tegen de trend van de geschiedenis ja. kunt ingaan. Terwijl zij altijd natuurlijk wel de vrienden waren van het leger daar, hè? Amerika. Ja, ja. Dat was ja een... maar het is ook het leven. dat is precies wat Bert ja? zegt. Het is onder andere een jongere garde in het leger die deze operatie steunt. En die dus zijn eigen oudere garde is afgevallen. Mm -hmm. En daardoor heeft hij die vrijheid om zo te opereren. Mm. En het aardige is dat hij van begin af aan zegt die soldaten zijn, of die, die officieren zijn allemaal in Amerika opgeleid. Ja. Die jongeren bedoel je? Nee, Ook of die ook ook de ouderen, ja, zelfs, de ouderen zelfs. Ja. Maar die ouderen daar hebben ze wat controle over verloren. En, uh -huh. en die jongeren die hebben blijkbaar wat realistischer beeld over de rol die Egypte zou kunnen spelen in een in, in nieuwe constellatie. En hebben blijkbaar ook meegeholpen om die oude te wippen. Ook niet, dus zegt, ook niet uh, in hun eigen nadeel natuurlijk. Hè? Maar zeg je nee, dat dit eigenlijk min of meer afgestemd is met de Amerikanen? We zijn dit en dit van plan. Nee, zo, wat simpel, vinden jullie zo daarvan? simpel gaat het nooit. Uh, maar ik denk dat ze wel gepolst hebben of de Amerikanen daarin geïnteresseerd waren. Inderdaad. Ja. Mm -hmm. ja. maar, en daar in elk geval, maar die hebben dus blijkbaar, dat is wat Bertus al zei... Blijkbaar inmiddels voldoende vertrouwen in die moslimbroederschap. Dat dat ja, een toch, niet, Anders zouden ze dit. Ze zouden hebben gezegd: ze behuurd, moeten wel vertrouwen hebben. Ja. Die, die man is de president. Ja. En ze kunnen maar beter helpen om hem geloofwaardig als president te maken. En hem ook helpen om. Zelfs wat afstand van zijn eigen partij te nemen door succesvol te zijn. En uh, ja. dan hem te laten zwemmen. Ja. Waarbij die steeds moet terugvallen op zijn eigen achterban. Dus nee, dat lijkt me ja. heel verstandig ja. beleid. Ja. Ja. Nu wordt altijd gezegd, Bertus, uh, Egypte is een van de belangrijkste landen in het Midden-Oosten. Ja. Wat daar gebeurt, is bepalend voor, enzovoort. Uh, wat betekent deze move? Uh, A. Voor de machtspositie van uh, Moersi en die partij. En voor dat conflict uh, verder in het Midden-Oosten en Syrië, bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, ik denk dat Egypte nog niet zo'n enorme grote rol gaat spelen. Of o, eh, op het, het pan-Arabische toneel. Want eerst moeten ze hun eigen zwaar op orde krijgen. Ja. Maar de eerste aanleiding, of eerste aanduidingen zijn er al. Kijk, Egypte die, die zal bijvoorbeeld in de confrontatie met Iran niet dezelfde positie innemen als, eh, als, als Mubarak. Mm -hmm. en de, men heeft al geprobeerd om gewoon die no de betrekking te normaliseren. Dat gaat allemaal nog niet zo snel. Dat moet allemaal op eh, koude voeten gebeuren. Eh, de, de houding ten opzichte van de, de blokkade van, van Gaza die zal veranderen. Maar op dit moment kan men niks doen. Juist vanwege die, eh, die, eh, die dood van de militairen in de, de dat moet nu eerst worden. Maar meer in het algemeen. Uh, kijk, uh, die Amerikanen hebben ook gezien. En, en de Moslimbroeders hebben al nog, uh, voordat Mubarak viel, en dat, zij ook, dat geldt ook voor de Tunesische Moslimbroeders, de, de, de NACTA, die hebben al hun ambassadeurs naar Washington gestuurd. Er zijn al heel lang mm. gesprekken. Van luister, jongens, dit, uh, wij gaan dit winnen. Mm. En we hebben in. Amerika heeft, uh, ondanks alle anti-westerse retoriek die te maken heeft mm. met de eenzijdige uh, steun tegen Israël, zijn de Moslimbroeders niet per se tegen de Amerikanen. In de tijd van de, van de Koude Oorlog... hebben ze perfect tegen de communisten samengewerkt. Zo goed als de Amerikanen niet per se tegen een gematig moslimbewind... Nee, in het nee precies. Nee. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan naar de Verenigde Staten. Uh, Frans Vader. erover. Ja, we zaten er allemaal ja, ja, over. Het is altijd meer het Midden-Oosten. Als je het als je de het Midden-Oosten hebt, heb je het ook altijd over het Midden-Oosten. Ja, dat is zeker. Maar we gaan het nu even over de interne zaken van de Verenigde Staten hebben. Namelijk de verkiezingen die hier aankomen. En uh, de, de republikeinse uitdagen van de president Obama, Mitt Romney. Het is bekend inmiddels. Die heeft de oer-conservatieve Paul Ryan tot zijn tweede man gebomb gebombardeerd. In eerste instantie hoorde hij daar wat een slimme zet. En hij staart boven zichzelf uit. Want want deze man heeft een veel duidelijker profiel. En die zou die hele Romney, die een beetje vaag, uh, dingen in het vaag houdt... wel eens opzij kunnen schuiven. Maar je begint nu al geluiden te horen van... bijvoorbeeld Charles Groenhuizen in zijn column zegt... Dat is een hele stomme zet. Waar sta jij als Amerika-deskundige? Het was een wanhoopsmove van Romney. Romney dreigde de verkiezingen nu al te verliezen. Die hopeloze tour die hij maakte naar Engeland, Polen en, en Israël... waar hij iedere dag <laughs> wel een fout beging. Uh, <laughs> de opiniepeilingen gingen omlaag. Hij heeft geen enkel programma... Uh, om dat te redden, heeft hij een move gemaakt die erg veel lijkt uh, qua, qua structuur op wat John McCain in 2008 deed met Sarah Palin. Mm. En heeft er iemand bij gehaald om het zaakje te enthousiasmeren. Ja. Nou, dat is die Paul Ryan. En die zorgt er eigenlijk voor dat uh, Romney een programma krijgt. En dat is een heel rechts, heel uh, sterk bezuinigingsgericht programma waarbij er eigenlijk niks van de overheid overblijft behalve defensie. En dat ja. is waarom sommige mensen ook zeggen: het is geen goede zet, omdat hij zo iemand zo op de flank heeft gekozen terwijl, terwijl hij het uit het midden moet hebben. Hij moet kiezers uit het midden zien te trekken. Ja, maar uh, dat dus is een one hoops op... move hij, mm -hmm. hij kon niet zonder uh, Ryan winnen en hij zal ook niet met Ryan gaan winnen. Uh, maar het wordt wel een duidelijke verkiezingsstrijd. En ik, ik ben ook helemaal. Ik, ik ben enthousiast dat die Ryan gekozen heeft. Niet omdat ik enthousiast ben over Ryan. Omdat er weer eens wat er gebeurt. Nou, dat is duidelijkheid. Ja. De ene partij, Obama, die wil de overheid inzetten om goede dingen te doen, bruggen te bouwen, sociale voorzieningen op te zetten, ziektekostenverzekering te realiseren. Ja. En de andere partij wil nu, en daar is Rom blijkbaar zich ook, heeft hij zich daar ook achter geschaard... die wil de overheid ze wat afschaffen. Ja. En waar maar... het geld vandaan moet komen om die bruggen te bouwen, onderwijs te geven. Dat heeft Romney of Ryan nog niet verteld. Maar, maar... zou het kunnen zijn dat, dat hij zich daarmee... Romney dus uh, uh, zich klemgezet heeft? Of, of, of zich schaakmat gezet heeft? Omdat, wat Tessel zegt, je hebt de swing vote... de mensen uit het midden heb je nodig... en die worden afgeschikt door een snoeiharde programma mm -hmm. van die Ryan. Aan de andere kant... Uh, de Echt superrechtse kiezers, die gaan heus niet uh, uh, op Obama stemmen. Dus, die hebben, dus daar heeft die Rijn helemaal niet uh, voor, nee. voor nodig. Dus denk je niet dat er heel wat democraten zijn die denken van... Uh, dit is een goede move, nee, we hebben niks een, hoeven doen... alleen is iets het is dood. een desastreuze move en dat geldt niet alleen voor de presidentsverkiezingen. Wat er nu ook gebeurt is dat dit programma, deze bezuinigingen... belastingverlagingen voor de rijken, uitkleden van de overheid... wordt nu ook het thema in de congresverkiezingen, de afgevaardigden. 435 afgevaardigden mm -hmm. die iedere twee jaar gekozen moeten worden. Mm -hmm. En daar gaat het nu ook spelen. Dus door die strijd ideologisch te maken... heeft hij het wel interessanter gemaakt. Maar oh ja, ook veel hebben... meer risico. Want een hele, de gemiddelde Amerikaanse burger... is helemaal niet voor dat plan van Ryan. Terwijl de Partij zich afvraagt. De daar... vraag uh, van, van al die medische, medische diensten en zo bedoel je. Nou, vraag van Medicare. Dat is de, de medische dienst voor de. Maar... Nee, het gaat... Kijk, dit is de vertegenwoordiger van de anti-overheidsvleugel. Die ja. willen gewoon eigenlijk de hele overheid afschaffen. Daar komt het op neer. En de belasting voor de rijken verlagen. En dan zoekt iedereen het verder zelf maar uit. Als je dat tot inzet van de verkiezingen maakt. En je weet dat de gemiddelde Amerikaanse burger het daar niet mee eens is. Dan heb je een leuke presidentsverkiezingen. Maar je hebt een hele problematische verkiezing in het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen. Want die konden nog wel eens veel meer gaan verliezen dan ze ooit gedaan. Hadden. En daarom begint iedereen zich nou ineens zorgen te maken. Ook een aantal republikeinen die eerst enthousiast waren. Ja, mm -hmm. ja. Zeggen dat het, het Midden-Oosten speelt geen enkele rol hè, in de verkiezingen? Nou, het Amerika. speelt wel een rol. Romney zit er voortdurend op te hameren. Uh, het zou nog een oktoberverrassing kunnen opleveren... als inderdaad wat Israël loopt te roepen de laatste paar dagen weer... Uh, dat ze Iran nog gaan aanvallen voor de verkiezingen. Mm. Dan komt Obama voor de keuze te staan. Ga ik Israël steunen? Of uh, verwerp ik dit? Of kan ik Israël tegenhouden? Als het zover komt, dan speelt Israël nog wel degelijke rol in de verkiezingen. Tot dan is het eigenlijk irrelevant. Mijn stelling is dat de Joodse kiezers in Amerika altijd democratisch stemmen. Dat doen ze nu ook. Obama heeft gedaan wat hij kon in het Midden-Oosten. Netanyahu valt niet mee te werken. Dat weet iedereen. Dat weten ook de Joodse kiezers. Het speelt geen dus enkele rol Dus wat die heeft kiezingen. gedaan in ja. Israël? Zeggen Jeruzalem, de hoofdstad en nooit zal ik Ondeelbaar. me keren tegen... Precies... Dat, was, dat was gericht op evangelisch-christelijke kiezers ja, ja. in Amerika. Ja, die, ja. Die, ja. die hebben een heel bestemmen. ander belang. Die zijn vaak heel antisemitisch overigens. En daar, bij hun gaat het om de second coming van Christ... en die komt in het Midden-Oosten in, in Israël. Hij heeft allemaal niks met veiligheidsbeleid te maken. Nee. En, en het rare is, die kiezers die had hij al. Ja. Die stemmen ja. al lang Romney, dus hij liep daar maar een beetje te je kakelen. Jij zegt nu, hè, over die, de, de, de, stel je voor dat er toch nog een aanval van Israël op ja. Iran komt. Nog eventjes Bertus, wij vroegen ons dat een paar dagen geleden af. Ineens verscheen er een bericht in de krant... alsof er iets gebeurd was waardoor dat... Nu ineens heel erg aannemelijk was geworden. Aanstaande was. Er ja. wordt al maanden onderzocht ja. dat rond. Maar ineens lijkt, lijkt het in een stroomversnelling te zijn. En wij hebben helemaal niet kunnen begrijpen of uit de berichtgeving kunnen halen waardoor er nu ineens heel serieus over gesproken wordt. Nou ja, ik denk dat het onderdeel is van het uh, offensief van Netanyahu, het psychologisch offensief, waar eventueel die oktoberverrassing dan uit uh, zou kunnen komen waar Frans het net over had. Mm -hmm. Maar ik zie het toch voornamelijk als psychologische uh, oorlogsvoering. Want uh, in Israël is dat een uh, dergelijke gedachte om zonder Amerikaanse steun je uh, uh, rand te gaan aanvallen. Is, is eigenlijk inzet van heel veel discussies... met belangrijke mensen, namelijk de chefs van de geheime diensten... de, de hoogste militairen. Die zijn helemaal niet daarvoor. Die weten, eh, als we het al kunnen voor, voor elkaar krijgen... dan hebben we misschien een minime impact... dat uh, het programma verstoort voor een jaar. Weet je wat, de, de, aanleiding was dat, de aanleiding was dat Israël heeft besloten... dat de onderhandelingen met Iran mislukt waren. Dat was, nou, de, dat, wat me, me dat net was althans de formele ja, aanleiding. Ja, ja, maar... Waarom zeggen ze dat? Omdat het onderwerp dreigt te verdwijnen uit de discussie. Uh, Iran uh, ja. wordt effectief geboycott door het Westen. Uh, er wordt niet meer over gepraat voorlopig. En Israël wil dat er eigenlijk een beetje druk op de ketel blijft. Dus de vraag of het realistisch is, of ze gaan aanvallen of niet... Nou, daar wil ik even buiten blijven. Ik moet nog maar zien dat dat gaat gebeuren. Maar dat is de reden waarom ze het nu weer ja. hebben laten lekken... en ja. op de agenda hebben gezet. En er is nu in Israël een enorme discussie over. Dus uh, Heel veel mensen vinden de Barak en jou en in dat opzicht... dan ook uh, dat ze met vuur spelen. Ja. En, uh, maar als dus, laat zeggen, de leidende figuren dit moeten uitvoeren... van mm -hmm. leger en Precies. Diensten. allemaal niet mee eens zijn... Allemaal niet ja, dan lijkt nou, het. En mij... ook als Obama zegt van jongens, uh, jullie krijgen maar En dan kan Ronnie roepen wat hij wil. Dan gebeurt het gewoon niet. Dan is... Ik denk dat Israël zich wel zou wachten om dat te doen. Want een mislukte aanval is nog erger dan helemaal geen aanval. Nou. Ja. Nou. Oké. Okay. Frans Verhagen, Amerika-deskundige, publicist, journalist. En Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige, verbonden aan het instituut Klingendaal. Heel erg bedankt. Dat was ons buitenlandpanel voor vandaag. Ook het einde van de villa voor vandaag. Maar wij zijn er vanzelfsprekend morgen weer vanaf half vier op deze zender Radio 1. En daar gaat zometeen nog net voordat het onweer losbarst... Het Radio 1 vanavond start met Tim over die. Zo is dat. We zitten droog binnen. Radio 1 Sportzomer. Mag ik nog even? Ga je gang? We maken ons op voor het voetbal vanavond. België en oh Nederland. Ja, een, nieuw begin, een nieuw begin van je heropleving van de derby der lage landen. De mysterieuze krachten van de sport. Wees gerust, er is belangrijker nieuws dan alleen maar voetbal. Maar we gaan er wel uitgebreid over praten. We hebben natuurlijk Syrië onderwijs en ook het verhaal van een olifant. Die na 20 jaar in Amersfoort tot de ontdekking kwam dat zij zich er niet thuis voelt. Hoe dat zit, na de hoofdpunt van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het nos journaal. Staatssecretaris Zelstra vindt dat de Tweede Kamer zelf met een financiële dekking moet komen voor het afschaffen van de langstudeerboete. Een meerderheid in de Kamer wil van de boete af en vindt dat Zelstra de maatregel onmiddellijk moet intrekken. Volgens Selstra slaat afschaffen van de maatregel een gat van bijna 400 miljoen euro in de begroting voor het hoger onderwijs. Op een binnenvaartschip in de Rotterdamse haven is brand uitgebroken na een explosie in de machinekamer. Brandweer heeft twee opvarenden uit het water gehaald en ze hebben brandwonden opgelopen. Een bus met 66 Nederlanders is gestrand afgelopen nacht... tussen Valence en Lyon nadat de brand was uitgebroken. Niemand raakte gewond. De bus is uitgebrand. Maar inmiddels zijn de toeristen weer onderweg naar Nederland... met een nieuwe bus. En Italië heeft bekendgemaakt dat het vorig jaar... meer dan 4 miljard euro aan goederen en geld... van vermoedelijke leden van de maffia heeft afgenomen. En verder zijn er in een jaar tijd... meer dan 2000 verdachte mafiosi gearresteerd. De Italiaanse justitie legt de beslag op onder meer gebouwen... hotels, restaurants en andere bedrijven. En ook op dure auto's en jachten. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANEW verkeersinformatie De meeste files staan nu op de wegen rond Rotterdam. Vooral op de A13, A15 en de A20 is het eh, nogal druk. Verder is er in Nederland niet zoveel aan de hand op de weg. Behalve dan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar staat tussen de Afritsoest Soest en Laren 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht.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 Goedemiddag. Groot geld tekort voor het Amsterdamse Kwakoe-festival. En er komt hulp vanuit Paramaribo. 50.000 euro van president Bouterse als sociaal gebaar. Zo vertelt straks de chef van zijn kabinet. Niet iedereen is gelukkig met deze financiële steun. De boete voor langstudeerders. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil er nu en wel onmiddellijk vanaf. Maar de staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra zegt tegen het parlement... dan moet je zelf met een financiële dekking komen. U hoort hem straks. En we houden heel scherp voor u de Hollands lucht in de gaten, want er wordt bar en boos de komende uren. Gerrit Hiemstra doet de verwachting. Op een spoor neemt de NS alvast maatregelen. En die zijn dat vanwege dat verwachte onweer er vanaf 5 uur vanmiddag... minder treinen op een aantal trajecten rijden. Martijn Kamans van de NS, goedemiddag. Goedemiddag. Om welke trajecten gaat het dan? Het gaat vooral om uh, zeg maar Zuidwest- en Zeeland, zal ik maar zeggen... Uh, daar wordt uh, vanaf een uur of vijf wordt daar verwacht dat daar onweer of noodweer in ieder geval uh, Nederland binnentrekt. En daarom hebben we besloten om uit voorzorg op een paar trajecten uh, uh, minder treinen te rijden dan normaal. Nou is er geen weeralarm afgegeven en u besluit toch tot minder treinen. Waarom? Nou ja, we hebben zelf uh, ook onze eigen weerdienst uh, uh, hier in Utrecht. En die hebben toch geadviseerd om uh, weerbeeld dat uh, wat er aan zit te komen dat het toch... Ons gevolgen kan hebben en uit voorzorg hebben we dan besloten om dit te doen. Wat zijn die gevolgen dan mogelijk? Nou, ja, als het inderdaad als voorspeld zal zijn, dan kan het blikseminslag zijn in zware windstoten. Die kunnen inslaan op elektrische installaties. En als er ook nog harde wind bij komt kijken, dan kunnen vallende bomen de bovenleiding beschadigen. Uh, en om dat te voorkomen uh, hebben we hem dus uitgekleed, de dienstregeling. Zodat, mocht er iets gebeuren, uh, dat we dan makkelijker kunnen schakelen. Nou zegt de Haagse afdeling van Rover, de uh, reizigersorganisatie... het een beetje vreemd te vinden dat treinen op voorhand uit de dienstregeling worden gehaald. Ik citeer een woordvoerder: treinen moeten juist een alternatief bieden... voor mensen die door het slechte weer niet de weg op kunnen. Wat zegt u dan? Ja, nou, we hebben het al vaker gedaan hè, deze zomer. Het is geen unieke maatregel. Uh, het is, uh, nou, dit, weer, dit weertype, zoals het kan, al zegt, pittig zomer komt dit al vaker voor. Deze zomer ook al eerder gezien. En uh, omdat het ook zomer is, is uh, we wat, uh, is wat meer uh, uh, capaciteit beschikbaar, sowieso, omdat er gewoon minder reizigers zijn. Dus door de frequentie wat verlagen, zorgen we juist voor dat de treinen die gaan, ook echt gaan, en dat uh, reizigers dus ook een bestemming belanden. Dus daarmee voldoet u uh, als NS aan, aan de vraag van Rover dat alternatief is voorhanden? Precies, want we gaan uh, om het beeld een beetje uh, duidelijk te maken. Normaal rijden we rond die tijd kwartierdiensten, dat uh, is algemeen genomen. En nu zal dat een half uur diensten zijn. Maar die treinen die gaan, uh, die kunnen we dan in ieder geval laten rijden. Want mocht er in de oude situatie iets misgaan, dan uh, kan er een soort file van treinen ontstaan op dat traject. En dat willen we voorkomen. Onterechte kritiek van Rover. Ja. Dan weten we ook dat de KNMI wel zegt van. Nou, de waarschuwing voor dit weer geldt voor alle provincies. Bestaat de kans dan ook dat later op de avond op andere trajecten minder treinen gaan rijden? Nou, is, we zijn normaal, uh, normaal uh, even gaan kijken nu naar de uh, Randstad. Uh, daar nou, is het drukste brede deel van ons spoornet. En uh, omdat het daar als eerste uh, binnenkomt, uh, hebben we daar maatregelen genomen. En gedurende uh, het moment waarop het uh, front doorgaat uh, over Nederland... dan hebben wij sowieso al een lage frequentie op die delen uh, van het spoornet. Dus dat heeft verder geen gevolgen vanavond voor reizigers... die later dan vijf uur met de trein moeten reizen? Nou ja, we moeten sowieso kijken. We moeten natuurlijk, het is een voorspelling. Het weer is altijd natuurlijk een voorspelling. Uh, maar we moeten uh, we denken dat we het op deze manier kunnen ondervangen. We gaan kijken naar de lucht vanavond en we kijken dan naar de perrons. Welke treinen willen niet rijden? Martijn Kamans van de NS, dank u wel. Graag gedaan. Het Kwakoe-festival in Amsterdam-Zuidoost krijgt een financiële toezegging uit onverwachte hoek. De Surinaamse president Desi Boutersen heeft beloofd om 50.000 euro over te maken. Eerder deze week werd bekend dat het festival in financiële problemen zit. Directeur van het kabinet van de president in Suriname, Eugène van der San, vertelt waarom de Surinaamse regering zoveel geld doneert aan het Kwakoe-festival. Het is niet zomaar een schenking. Er is een voorstel uh, besproken op het kabinet. Waarbij bleek dat uh, uh, de organisatoren van Kwakuk in uh, financiële problemen dreigden te geraken, dacht ik zo. En het, het punt was dat er men een, een, een voorstel had en de president was uh, gevoelig daarvoor. En men heeft uh, aangegeven dat het uh, in ieder geval het gaat om Surinamers in diaspora. En uh, dat is in ieder geval een aanleiding om positief te reageren tegenover het, uh, het voorstel, de gedachte. Want wat is het de gedachte dan achter uh, het idee om de Surinaamse diaspora, de Surinamers in Nederland, uh, daarbij te helpen voor dit festival? Nou, die gedachte is simpel. Het zijn onze broeders. En, uh, en, en Kaku is iets waarbij veel Surinamers naartoe gaan... vooruit Surinamers van Krioense afkomst. Dus in, uh, wat dat betreft is er geen discussie... Maar uh, dat ze dus nu in financiële problemen zijn geraakt... komt waarschijnlijk door het beleid dat men daar uh, is gaan uitvoeren... met betrekking tot de activiteiten van Kwaku. Dus de gedachte zelf is uh, dat het om tsunamers gaat in het buitenland. En was het vervolgens de president die zelf die zei van... nou weet je wat, 50.000 euro lijkt me een mooi bedrag. Nou zo gaat het niet uh, meneer. Het punt is, wij hadden Kwaku niet op onze begroting... Dus een, uh, toen de gedachte speelde, was het was een positieve reactie van de president. En uiteraard hoe de middelen uh, tot stand zullen komen. Dat kan door sponsoring, allerlei andere mogelijkheden. Maar een, uh, uh, het gaat erom een positieve reactie om de mensen te steunen, financieel. Want het gaat om financiële ondersteuning en geen morele. Toch? Vanuit de gemeente is inmiddels al gereageerd, meneer Van der Zand. Uh, kritiek vooral vanuit de gemeenteraad. Uh, bijvoorbeeld de VVD-wethouder van de Burg... die vindt dat het festival eigenlijk geen geld moet aannemen uh, van de staat. En als het, van, uh, als het privé geld is, dan, en ik citeer hem even... dan is dat uh, geld van een veroordeelde misdadiger en moordenaar. Er is veel kritiek al door uh, lokale ja. politici geuit. Ja, als je zo weinig is... Dan laat we dat geld uit zijn zak aan de mensen geven. Waar hebben, hebben ze dat geld van ons niet nodig. Zo simpel is het. Is het misschien zo dat mensen kunnen denken van... nou, dat geld vanuit Nederland komt niet. En dan uh, denkt uh, president ze heel slim. Nou, weet je wat? Dan geef ik geld aan Nederland. Laat ik even zien hoe ik dat doe. Nee, dat gaat niet. Kijk, stie. jullie hebben een verkeerde beeld van deze president. De man is een sociaal mens. En de is president, en ik heb ergens gelezen... ...dat de president zich niet, daarmee moet bemoeien. De president moet met alles bemoeien. Daarom is hij president... ...meer als iets op zijn bord wordt gelegd... ...dan is hij toch licht te bemoeien. Dus... En hier gaat het om Surinamers in het buitenland... ...die een probleem hebben met een organisatie... ...en er werd via bepaalde kanalen een beroep gedaan op Suriname... ...en de president bemoeit mee. En hij reageert positief. En dat is weer niet goed. Eind van het liedje, meneer Van der San. Er wordt gewoon hard 50.000 euro overgemaakt... Aan, uh, aan de organisatie van het Kwaku Festival. Dat komt vanuit de Surinaamse regering. Dat komt vanuit de sponsoring die heeft uh, hopen te krijgen om dit te doen. Nee, even, even voor mijn ja, de helderheid. Het is niet, het is niet zo dat van, van, van Surinaamse overheidswegen... uit een of andere begrotingspotje uh, uh, uh, 50.000 euro wordt overgemaakt. Zo, zo gaat het nee, dus niet. Nee, dat kan niet. Dat is geen dus, uh, dus dat bedrag moet uh, opgebracht worden. Jan van der Zand, directeur van het kabinet van de president in Suriname. Dus die gaan op zoek naar sponsoren om dat bedrag van 50.000 euro bijeen te krijgen. Onze correspondent in Amsterdam, Edwin van den Berg. Goedemiddag. Dag, dag, team. Goedemiddag. Als het geld uit de Suriname komt, wordt dat geld ook geaccepteerd door de organisatie van het Kwaku Festival? Nou, dat uh, is natuurlijk de vraag. Dat antwoord is, uh, is er nog niet. Er is al uh, de hele dag overleg, niet alleen bij de gemeente, maar ook bij de organisatie zelf. Die uh, zullen natuurlijk wel eerder een signaal, neem ik aan, vanuit Suriname hebben gehad... dat zij bereid zijn uh, de noodleidende begroting voor een deel uh, te verlichten. Maar uh, ja, het is nog onduidelijk of het Kwakko-festival die 50 miljoen van de regering Boutersen aanneemt... Of het, Maar de kans is groot. Ik sprak eerder vanmiddag de standhouders op het Kwakkoe-festival dat ze gewoon dat geld aannemen en hartelijk dank zeggen. Omdat ze dat natuurlijk heel goed kunnen gebruiken. Dat hoorde je net ook. Ja, het leidt inmiddels wel tot discussie met name in de Amsterdamse politiek. Wethouder van de Burg hoorde je net reageerde afwijzend ja. op het voorstel. Deed dat, zo begrijpen we, op persoonlijke titel, want het is zijn portefeuille natuurlijk niet. Maar is zijn reactie van deze wethouder in Amsterdam wel symptomatisch voor de gemeente? Nou, ik weet niet hoe het hele college erover denkt. Ik betwijfel ook of Van den Burg hij heeft. Natuurlijk, hij tweet wel redelijk vaak. Maar ik betwijfel of hij dit op persoonlijke titel heeft gezegd. Het is weliswaar niet zijn portefeuille, maar. Wethouder ben je 24 uur per dag, ook in Amsterdam. Maar de gemeente zit hier natuurlijk toch mee in, uh, in de maag. Uh, uh, weet ook dat Boutersen eerder is veroordeeld tot 11 jaar in ons land voor drugsmokkel. Uh, in april is in Suriname de met aangenomen. Waardoor alle verdachten van de decembermoorden, waartoe ook Boutersen behoort als verdachte, niet kunnen worden vervolgd. Amsterdam uh, uh, heeft eerder ook al om die reden de ontwikkelingshulp aan Suriname gestopt. Amsterdam schonk elk jaar geld. Uh, voor ontwikkelingshulp in het land. Uh, dat uh, gebeurt nu niet meer. Dus ja, Amsterdam moet wel wat met dit verhaal... als Kwaku dat geld accepteert. Maar doet dat pas als duidelijk is dat Kwaku dat geld accepteert. Dus uh, ook de, uh, de, de wethouder, als je die erover gaat, wil dan pas reageren. Maar kan eigenlijk ja, Tim ook niet meer doen dan een signaal afgeven. Want uh, dat zei meneer Van der Zan al tegen jou net. Dat geld gaat niet naar Amsterdam, maar gaat natuurlijk als dat wordt gestort direct naar het festival. En die hebben het hard nodig. Hè? Want hoe staat het nu met het conflict, eh, Edwin, tussen de tentverhuurder en de organisatie van het festival? Hè? Dat was een kort geding, dat is uitgesteld. Er komt nu geld dus uit Suriname. Gaat het festival nog wel door komend weekend? Ja, dat is inmiddels wel gebleken de afgelopen uren. Uh, het Kwakkoe-festival duurt altijd, of altijd in ieder geval dit jaar, vijf weekenden. Daarvan zijn er al vier geweest in de Bijlmer, zaterdag en zondag. Komend weekend is het laatste weekend van het festival. Dat laatste weekend dreigde niet door te gaan... omdat de, uh, uh, uh, de tentverhuurder, de witte tenten uit ENS uh, geen geld heeft gekregen. Tenminste, niet al het geld. Nog anderhalve ton te goed heeft. Uh, en zegt, als ik dat geld niet snel krijg... breek ik alle tenten af nog voor komende zaterdag. En dan zou dat laatste weekend dus niet door zijn gegaan. Nou, uh, een kort gedin zet uh, gisteren zoveel druk op de situatie dat de advocaten van beide partijen om tafel zijn uh, gaan zitten. Zijn er toch uitgekomen. De details ken ik niet. Maar het uh, einde van het liedje is wel dat er een oplossing is gevonden. Het bedrijf krijgt uh, uiteindelijk wel het geld en laat dus de tenten staan. Waardoor ook komend weekend er gewoon kwakoe gevierd kan worden. Edwin van den Berg, dank wel. Straks een reportage over de jaarlijkse India-herdenking En wat opviel dit jaar? Het was het druk. Is het druk op de Nederlandse wegen? Wijnand Zwaan, bedaren we bij. Dag Tim, nee, het is niet druk. Bij Rotterdam zien we wel de meeste files, zoals op de A15 en de A20. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, daar staat voor Laren 4 kilometer file. Dat had te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Maar de rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. En Gerard Diemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Minder treinen, zo hoorden we eerder deze uitzending de NS vertellen... vanwege dat verwachte noodweer. Wordt het zo, Barim Boos? Nou, noodweer, uh, ik denk dat dat wel wat zal meevallen. Hoewel het natuurlijk best wel tekeer kan gaan. Maar dat is, dit is een, uh, ja, een buienlijn die op ons afkomt. En dat is iets wat uh, in elke Nederlandse zomer wel een paar keer gebeurt. Dus zo bijzonder is het niet. En het gaat uh, te ver om dit uh, als ja, noodweer aan te kondigen. Um, er kan hier en daar natuurlijk wel de bliksem in slaan. En er kan ook plaatselijk best wel veel regen vallen... met een kelder die onderloopt of zo, of een, of een tunneltje of zo... Dat kan heel goed gebeuren, maar dat is allemaal erg plaatselijk. Okay. En het is natuurlijk wel zo dat als er ergens een, een, een bliksem in slaat op een cruciaal punt... Ja, dan kan het treinverkeer natuurlijk uh, wel plat liggen. Dus ik denk dat het gewoon een, een normale uh, voorzorgsmaatregel is. Dat is ook wat de woordvoerder vertelde. Maar hoe komt dat uh, slechter weer dan het land binnen? En waar gaat het dan vervolgens weer weg? Ja, nou, het begint uh, in het zuidwesten van het land. De eerste buitjes die zijn nu al zichtbaar op de radar. Uh, maar ik denk dat de neerslag die erbij hoort eigenlijk de grond nog niet bereikt. Maar goed, het geeft wel aan dat, uh, ja, onderweg verdampt het. Oké, okay, ik wou uh, zeggen, het valt op <laughs> de grond. Dus er, er ontstaat al wel een beetje regen. Ja. Uh, maar uh, het kan best zijn dat het over een half uur uh, wel zover is. Uh, dus dan zullen die buien ook snel toenemen. Uh, dus het eerst in het zuidwesten van het land. Ja. En dan vervolgens uh, zullen die buien vanuit het zuidwesten vrij snel naar het noordoosten trekken. En daar doet het zo'n beetje de hele avond uh, en een deel van de nacht over. Oké, okay. hoe wordt het dan morgen, Gert? Ja, misschien mag ik nog heel even iets Jazeker. vertellen over, uh, over vanavond. Want bij die buien, daar kunnen wel zware windstoten voorkomen. Tot zo'n 80 km per uur. Kan er ook bij hagelen. En ja, goed, heb ik al aangegeven, er kan lokaal dus veel regen vallen. Morgen? Morgen. Ja, morgen is het allemaal weer voorbij. Dan uh, voelt het weer totaal anders aan dan vandaag. Vandaag warm en broeierig. Morgen duidelijk wat frisser. Het ziet er buiten ook anders uit, met zon, maar ook van die mooie witte bloemkoolwolken. Stapelwolken. Stapelwolken. Dat is een uh, heel karakteristiek uh, verschil met vandaag, want ja, die hadden we vandaag niet. En stapelwolken betekent ook dat het kouder wordt? Nou, ja, een beetje minder warm zou ik zeggen. Morgen temperaturen van 21 tot 26 graden. Maar het geeft wel aan dat de luchtsoort echt anders is dan vandaag. Want ja, die stapelwolken die hadden we vandaag niet. Op weg dan naar de tropische temperaturen van dit weekend. Dat vertelde je gisteren. Dat is nog ja. steeds het weerbeeld zoals je dat gaat, uh, gaat zien gebeuren. Ja, dat zit er nog steeds uh, in. Uh, namorgen loopt de temperatuur snel op. En in het weekend, zowel zaterdag als zondag... op veel plaatsen temperaturen boven de 30 graden. Niet overal, denk ik. Misschien de wadden nog net eronder of zoiets. Maar het is gewoon echt een heel warm weekend... met tropische temperaturen. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Oh, no.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 Getting ready, Michael Kiwanuka. Het was warm en druk vanmiddag tijdens de jaarlijkse Indië-herdenking in Den Haag. Slachtoffers van de Japanse bezetting in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog herdachten daar de bevrijding vandaag, 67 jaar geleden. Het was er druk en het heeft mogelijk ook iets te maken met het hernieuwde aandacht voor de Indische geschiedenis. Aandacht vooral voor de periode na de Japanse capitulatie. In Den Haag, Martijs van de Wiel. Het is nog niet begonnen, dus kan ik nog wel iets vragen even snel. Ja, tuurlijk. Je ja. bent zo jong. Ja, klopt. Ja. Wat doet u hier? Mijn uh, opa en uh, zijn vader die zaten in het knel. Dus. Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Ja, klopt. En wat weet je ervan? Nou, ik weet dan dat mijn, uh, mijn opa de, de chauffeur was van generalspoor. Ja, wat ik ook weet is dat de vader van mijn opa uh, opgepakt is in Indonesië door uh, de Japanners. En die heeft toen moeten werken aan de Sumatra-spoorlijn. Dit is zo'n uh, één dag voor mijn vrijdag overleden. de militairen verzoeken om de houding aan te nemen. Hij moet staan, er zijn meer mensen dan er stoelen zijn. Hij is 25 jaar en hij is voor het eerst hier samen met zijn vriendin van 22 hier naartoe gekomen. Ja. Je krijgt een familiegeschiedenis erbij te horen waar je nog nooit iets van gehoord hebt. Nou ja. Ik ben inmiddels ingevoerd. Nou ja, een stukje maar een beetje. En uh, ja, vandaag uh, is een deel daarvan. Ik moet zeggen dat ik de laatste uh, maanden, jaren, dat ik daar wel steeds mee bezig ben. Dus, Hoe kan dat? Ja, ik weet niet. Het is toch een stukje van jezelf ook, weet je wel. Ik bedoel, het is mijn opa geweest en zijn vader. Dus ja, het is wel echt een familieding, zeg maar. En ik ben er wel steeds mee bezig. Een geschiedenis waar lange tijd weinig over gepraat werd. Onder meer daarover gaat ook de toespraak van zangeres Frederike Spicht. Haar moeder zat in een jappenkamp. De stilte die haar omringde was altijd heel indringend en heeft mij veel geleerd. Door de tijd heen heb ik steeds beter leren begrijpen hoeveel invloed het kampverleden van mijn moeder op haar leven heeft gehad en daarmee op dat van ons. Hoe moeilijk het voor haar is geweest om verder te leven met herinneringen aan een tijd die te pijnlijk was om onder woorden te brengen. De buurman van het jonge stel staat ze goedkeurend toe te knikken. Hij was zeven toen hij in augustus 1945 bevrijd werd. Ik heb het meegemaakt. Ik heb in Chile gezeten ja we komen hier elk jaar ja. en die staat naast u een jong stel twintigers ja, stel twintigers ja mijn kleindochter is er ook bij dit keer opeens neemt de jonge generatie het ja, over een jonge generatie die dus eigenlijk het ook uit de boeken moet halen en, en het wel wil weten en het wel wil weten ook bij ons in de familie is dat precies ja. hetzelfde in de geschiedenisboekjes wordt het niet altijd goed verteld Wat staat er niet in nou, bijvoorbeeld wat, uh, ook na de oorlog, dus toen de capitulatie was van de Japanners... dat de Indische mensen, de Indo's, die meer dan 50% Indisch bloed hadden... die waren buiten de Japanse kampen. En die zijn toen opgepakt in de Indonesische kampen. En daar wordt niet over geschreven. En ook de hele Bersiab-tijd. Ja, is... De opstand, de ja. bevrijdingsstrijd. Nou, in die zin van dat we... Daar is wel veel aandacht voor op dit moment. Nieuwe onthullingen over ja. oorlogsmisdaden. Ja, maar daar kan je over discussiëren. Toen de mensen allemaal bevrijd werden, en dus vervoerd werden... dwars door Java naar de marine... toen zijn er heel wat Nederlanders die uit de kampen kwamen met kinderen. Zijn, uh, zijn vermoord. Ja, rechtvaardigt dat oorlogsmisdaden door Nederlandse militairen? Nee, absoluut. Het niet. Mag ik de minister-president uitnodigen het défilé te openen? Het is druk. Het is ook de twee dames met de rieten hoeden opgevallen. Elk jaar zie ik steeds meer mensen. En dat begrijp ik niet, want die eerste generatie is al bijna overleden. Hè? Hoe kan dat dan? via anderen dan dat het eigenlijk zo prachtig georganiseerd is. En echt de moeite waard om er naartoe te gaan. Dat hoorden we nu ook. Die dames die daar stond zaten uit Eindhoven. Die zeiden ook, we wilden het gewoon een keer nu meemaken. Ja. Er zijn heel veel mensen die het toch op een bepaalde omstandigheden, persoonlijke omstandigheden niet aankunnen. En die komen dan toch nog even voor te laat. Is. Jaren nou niet zijn geweest? Ja, ja of nooit geweest zijn. Omdat ik ze hoop. het te pijnlijk vonden, de herinnering? Ja. ja, de herinnering. Twee vriendinnen van mij ook. Die zeiden nu ook van, nou, ik ga er toch nu maar eens heen. Want ze hadden het verdrongen? Ja. ja, die hebben het allemaal verdrongen, ja. Of is het misschien al die aandacht? juist? hebben het heel veel ja. aandacht ja. over. En ja. dat. Ja. Uh, dat... Waardoor de Indische geschiedenis tot leven komt. Ja, absoluut. We hebben een heleboel nooit geweest. Je elk jaar in de speeches ook. Dat het altijd in de familie zo verdrongen is. En altijd stilgezwegen is. En ja, ik vind dat wel heel goed dat dat nu veel meer besproken wordt. Dat is echt een voordeel. Ja, ja. Matthijs van de Wiel in Den Haag. En op onze site een mooi verhaal van Pauline Broekema... over de kinderen die de oorlog doorbrachten in de kampen. NOS.nl een opvallend pleidooi vanochtend van de voerman van de Nederlandse land- en tuinbouwers, Albert Jan Maat, tevens voorzitter van LTO Nederland. Hij wil een graanberg in Nederland laten aanleggen. Daarmee zouden eventuele voedselrellen voorkomen kunnen worden. Bovendien profiteren graanboeren van het hamsteren, ze kunnen meer verkopen. De reacties op het pleidooi zijn ook opvallend vandaag. Unaniem wordt het verworpen en afgewezen als onhaalbaar. Meneer Maat, goedemiddag. Goedemiddag. Nogmaals welkom in het Radio 1-journaal. We gaan straks in op die kritiek. Eerst even terug naar het punt van u. Ligt er nog eens uit. Hoe kunnen we met het aanleggen van een graanberg voedselrellen voorkomen? Ja, als het zo simpel zou zijn, waren we vandaag nog begonnen. Uh, maar mijn verhaal is even een slag dieper geweest. Ik verbaas me erover dat de discussie nu begint over de voedselzekerheid. Terwijl die zou moeten beginnen op het moment dat het aan de orde is. Op het moment dat de boeren te lage prijzen krijgen. ...en we moeten ons goed realiseren... ...dat we in een generatietijd 70% meer moeten gaan produceren... ...willen we de wereld aan het eten houden. Nou, op dat vlak uh, hebben we drie dingen nodig. Om te beginnen zullen we ervoor moeten zorgen... ...dat de boeren een fatsoenlijke prijs krijgen. Het uh, tweede is dat ook boereninkomens stabiele boereninkomens... ...de beste garantie zijn om wereldwijd ervoor te, te, te zorgen... ...dat wij aan die groeiende vraag kunnen voldoen. En het derde is dat we voor noodsituaties echt voor noodsituaties uh, reserves zouden moeten aanleggen, zoals we dat nu ook doen met energie. En voedsel is te belangrijk om pas uh, in paniek te raken op het moment dat de voedselrellen bijvoorbeeld in Noord-Afrika weer uitbreken. Dat leidt alleen maar tot politieke instabiliteit. Maar u hebt het over graan om brood te maken, nietwaar? Ja. Dat graan wordt niet in Nederland verbouwd. Gelukkig wordt er in Nederland nog graan verbouwd, maar wij zijn een hele kleine speler op het terrein van graan... Vandaar ook, maar het is wel een speelfunctie, een goede graanprijs. betekent over het algemeen ook dat er andere prijzen van akkerbouwproducten... en ook van uh, voedselprijzen, bijvoorbeeld van rijst, wereldwijd, ook op een goed niveau liggen. En uh, dat graan en rijst zijn twee speelproducten. Wat u bedoelt, meneer uh, Maat, is dat het graan in Nederland voor veevoer is bedoeld. En een klein deel wordt gebruikt voor het maken van uh, gebak en uh, koekjes. En dat het graan voor brood in Nederland wordt geïmporteerd uit Duitsland en Frankrijk. Ja, dat is zo. En wij exporteren weer aardappelen naar Duitsland. Maar als dat zo is, hoe kun je dan graanberg gaan ontwikkelen om daarmee voedseltekort in de wereld op te heffen? Dat is ook de reden geweest dat ik gezegd heb: van als je die kant op gaat. Maar nogmaals, het heeft geen enkele zin om een voorraad Europees aan te leggen. als je aan die andere zaken ook niet wat doet. Namelijk een fatsoenlijk inkomen voor boeren en tuinders. Dat is de combinatie. En bij, ik heb natuurlijk sterke voorkeur om dat Europees te doen. Maar je kunt de discussie vanuit Nederland ook eens wat op scherp zetten. Want helaas is het zo dat de G20 nu weer bij elkaar komt, weer te laat. In Nederland zit er helaas ook niet meer aan tafel. En ik vind dat uh, ja, gezien het feit dat wij heel efficiënt kunnen produceren, dat we agrarische grootmacht zijn, is het vooral je, toch belangrijk dat die discussie wel eens een keer aangejaagd wordt en dat we structureel nadenken hoe we in de toekomst de wereld aan het eten houden. Maar u bent het dan eens met de kritiekastkers die zeggen... Uh, we kunnen dat niet zelf als Nederland? Als je kijkt naar het feit dat, dat wij importeren uit Duitsland en Frankrijk... en zelf geen brood gaan maken? Ja, daar ben ik uh, groeiend mee eens. En dat is ook mijn verhaal niet geweest. Ik heb wel gezegd dat Nederland niet moet zeggen van... ja we produceren even wat minder graan. Dus wij hebben er verder geen boodschap aan. We zien wel hoe dingen gaan. En nogmaals, wij hebben heel veel verstand van boeren. Ook van efficiënt werken, van innovatie... En dat is de reden dat de LTO zich in dit debat meldt. Want we hebben op dat punt echt veel kennis in te brengen. En wij zijn ervoor dat wij strategisch gezien... dus met goed nadenken hoe we in de toekomst dat doen. Want het is nogal wat als je in een generatietijd... 70% meer voedsel moet produceren. Dan moet je er ook over nadenken op het moment dat je calamiteiten hebt... en dat je dan voorzorgmaatregelen hebt. Meneer Maat, graalbergen mogen toch helemaal niet van Europa? Iets wat niet mag, wil ik niet zeggen. Dan zeg ik het maar scherp. Europa komt er niet mee weg om enkel met dit, met dit soort verhalen te komen... Europa zal erover na moeten denken... welke rol wij als Europa gaan spelen in wereldwijd die uitdaging... om voldoende te eten te produceren. En u u hebt zelf ook een rol vervuld hè, in het Europees parlement. U was uh, namens de CDA daar aanwezig van 1999 tot 2007 in het parlement. Toen hebt u juist meegewerkt aan het afschaffen van graanbergen, van boterbergen, de, de wijnplassen. Waarom denkt u er nu anders over? Nou, Sterker nog, wij kennen de, die verschijnsel al uh, 25 jaar niet meer... Uh, maar we zaten toen weer in een andere situatie. Toen hadden we nog geen uh, oproer wereldwijd. vanwege uh, dat het tekort aan voedsel was of wat dan ook. Inmiddels is de wereld veranderd. Je ziet gewoon dat uh, de uitdaging steeds groter wordt. om voldoende voedsel te produceren. En in 20 jaar tijd, als de omstandigheden veranderen. zou het te gek voor woorden zijn als wij als LTO Nederland daar niet over na zouden denken. Albert-Jan Maat van LTO Nederland. Hartelijk dank.